De politie in Amsterdam heeft een verdachte neergeschoten bij een aanhouding. De politie ging naar een pand in Amsterdam-Oost... na een melding dat er verdovende middelen waren. In het huis waren vier mannen en de agenten wilden hen aanhouden. En daarbij heeft één politieman geschoten. De gewonde verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. In het pand lagen inderdaad verdovende middelen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De Birmeese groenteleider Tan Shui heeft zijn functie neergelegd. De generaal regeerde Birma ruim twintig jaar lang met harde hand. Vorige week droegen de militairen de macht formeel over aan de nieuwe regering. En nu heeft Tan Shui ook zijn legerfunctie neergelegd. De nieuwe president is een oud-generaal. En ook in de regering worden de ministersposten bezet door hoge militairen... die hun legerfunctie hebben verruild voor een civiele.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 In Maleisië wordt een leraar op een islamitische school... van verdacht dat hij een leerling van zeven heeft doodgeslagen. De jongen zou ruim 1,60 euro hebben gestolen van een klasgenootje. De leraar bond hem als straf vast aan een raam... en mishandelde hem zo'n twee uur. De jongen raakte in coma. Gisteren overleed hij in een ziekenhuis. De leraar van de islamitische school kan de doodstraf krijgen... als hij wordt veroordeeld voor moord. Dan het weer nog zonnige periode, later toenemende bewolking... en in het oosten mogelijk een buit, wordt 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt, vooral in het noorden regen en verder vrij veel wind. Awb ah, en verkeersinformatie. De meeste vertraging nog op de A6 richting Muiden... tussen knooppunt Almere en knooppunt Maardenberg, 11 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen Hendrik-Ide-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein, ook daar 11 kilometer... En na een ongeluk op de A59 van Zierikzee naar Os. Tussen Dussen en Drune 12 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open.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 De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. De onderscheiden militair Marco Koon staat vandaag voor de rechter. We hebben voor u een reconstructie van zijn zaken. We gaan ook nog even naar Rotterdam, waar een zeer gewelddadige overval heeft plaatsgevonden. Eerst naar Libië. Ja, daar zitten nog steeds geen bewegingen in het front. Troepen van Gaddafi staan tegenover de opstandelingen bij de stad Brega. Ondanks het vliegverbod slagen ze er niet in om het regeringsleger terug te slaan. Ondertussen probeert Gaddafi's regime een oplossing te zoeken voor de Libische crisis. Onder minister van Buitenlandse Zaken, Obeidi, was gisteren in Athene... om daar te praten met de Griekse premier, Papandreou. Vanuit Benghazi constateert het verslaggever Lex Runderkamp... dat de opstandelingen in ieder geval niet weten hoe het verder moet.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 Alex van onze verslaggever in Bengazi. Dan naar Rotterdam, Belooft het al eventjes. Een, een brute overval namelijk daar vanochtend. Op een bedrijventerrein is het waardetransportbedrijf Secure Cash overvallen. Waarbij twee werknemers zijn neergeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is daar. Een politiehelikopter cirkelt boven het bedrijventerrein... ten noorden van Rotterdam. Er staan overal politiewagens... Witte busjes van de technische recherche staan in lijn opgesteld. En het rood-wit lint zet een gebied af rond een groot bedrijf met waardetransporten. Vanochtend, even na zes uur, werd Martijn Nijs op een ongebruikelijke manier wakker. De man die anti-kraak op het bedrijventerrein woont, hoorde een hele harde explosie. Een enorme explosie, um, die duidelijk buiten alles wat ik ooit gehoord had viel... En daardoor toch ook wel uh, dusdanig onder de indruk dat ik meteen even wat kleren aangetrokken heb. Uh, en rondom het pand waar ik uh, Antikraak mag wonen uh, gefietst ben om te kijken of er iets te zien was. Roland Eckers is van de politie Rotterdam-Rijmond. Hij vertelt dat hier vanochtend even na zessen is gebeurd. Uh, kort na zessen kregen we de melding dat er een overval geweest was op het uh, transportbedrijf hier achter mij. Uh, dat bleek inderdaad het geval. Er zijn twee medewerkers van het bedrijf bij gewond geraakt. Ze hebben schotwonden opgelopen. Uh, en wij zijn hier nu bezig met een groot onderzoek om te kijken of het bijvoorbeeld buiten is gemaakt en hoeveel dat dan is. Wat hebben medewerkers uh, gehoord en gezien hier? Ja, we waren op het moment van de overval 20 medewerkers aanwezig. Uh, zij spreken over een explosie. Wij zijn nu aan het kijken of dat uh, inderdaad zich hier ook heeft uh, afgespeeld. Maar het zou kunnen zijn dat dat een explosie was voor de overvallers om uh, toegang tot het terrein te verkrijgen. Wat is het voor bedrijf? Het is een uh, waardetransportbedrijf, dus een bedrijf dat uh, geldtransporten uh, regelt. Wat gaat er nu gebeuren? We zijn hier met een heel groot en ruim onderzoek bezig. We, kijken, we zoeken naar sporen van de daders vanzelfsprekend. We kijken samen met medewerkers van het bedrijf hoeveel buiten er is gemaakt. En die twee slachtoffers die zijn naar het ziekenhuis gebracht? Ja, de twee slachtoffers die zijn overgebracht naar een ziekenhuis hier in de omgeving en worden daar behandeld. Toen ik het, het industrieterrein opfietste, toen, toen kwam er een, een, een vrachtautootje langs... waar ik in eerste instantie verder geen acht op, op, op, op gaf... Toen ik daar stond werd dat busje nog een keertje genoemd in een melding kennelijk van anderen. Dat hij ook zonder kentekenplaten had gereden. Nou, dat was mij niet opgevallen. maar. Ja, daarmee leek er toch wel enige, eh, eh, enige verbanden te zijn... tussen dat vrachtautootje en hetgeen die hier gebeurt. Reed dat vrachtautootje heel hard weg? Nee, totaal onopvallend. Heel rustig, één persoon achter het stuur. En ik kan op geen enkele manier eh, eh, waarmaken... dat eh, eh, er een conclusie te, te verbinden zou moeten zijn... aan de aanwe aanwezigheid van dat vrachtautootje. Oh, oh. Uh, maar als die inderdaad zonder kentekens heeft rondgereden... Ja, dan kan ik me voorstellen dat de opsporingsdiensten... één en één bij elkaar optellen, net als ik op twee uitkwam. Hendrik Willem-Hofs was dat uh, vanuit Rotterdam... waar dus die gewelddadige overval heeft plaatsgevonden. Voor het laatste nieuws daarover kunt u... Uh, ik zeggen, blijf luisteren, u kunt ook naar onze website, nos.nl. Het is tien over negen, dit is het NOS Radio 1-journaal. De legerleider van Burma... en daarmee de leider van een van de meest geheimzinnige regimes van de wereld... is afgetreden. 78-jarige Tan Shui was twintig jaar lang de machtigste man van het land. Daar gaan we over praten met correspondent Michel Maas. Michel, hij is afgetreden en nu is hij dus niet meer de machtigste man van het land? Nou ja, je zei het al, het geheimzinnigste bewind uh, van de wereld zo'n beetje. Niemand weet het zeker. Het, uh, dat hij af zou treden, dat werd al verwacht. Uh, niet alleen omdat hij 78 is al, maar ook omdat ze een soort democratie hebben ingevoerd... waarin uh, geen plaats meer is voor een guinda. En uh, ja, dat is nu dus gebeurd, dat is bekrachtigd. Maar meteen zijn er ook alweer berichten dat hij wel aftreedt... maar dat hij op de achtergrond gewoon toch de machtigste man van Burma blijft... Uh, zelf zeggen ze dat hij een soort uh, adviseur zal blijven van de nieuwe regering, maar uh, er zijn ook berichten dat hij alweer een soort raad van adviseurs heeft opgericht waarin alle kopstukken van zijn groente zijn vertegenwoordigd en uh, ja, waar, waar dus eigenlijk de macht van het land uh, behouden blijft. Hij is dus niet echt weg, hè? Hoe zou zijn invloed, hoe zou zijn invloed dan kunnen blijven uitoefenen? Nou, dat is vrij eenvoudig, want ze hebben in november verkiezingen gehad. Ze hebben een parlement gekozen, maar in dat parlement uh, zitten ontzettend veel militairen. Er zit sowieso 25% uh, uh, van de zetels is, uh, voor het leger voorbehouden. En dan van de rest van de zetels, daar uh, is 80% gewonnen door een partij... die door Tan Shui en zijn getrouwen is opgericht. En de president en de premier, dat zijn allebei... Uh, oudgedienden dat zijn allebei leden van zijn uh, junta. Dus, nou ja, goed, uh, dezelfde mensen trekken nog altijd aan de touwtjes... en Tan Shui, uh, ja, die, die, die is er nog altijd. Zolang hij leeft, zal hij er zijn. Als er al wat naar buiten komt uit dat land... dan komt het misschien via oppositielijsten aan San Suu Kyi. Heeft zij al gereageerd, bijvoorbeeld? Nou, zij heeft hier nog niet op gereageerd, maar ze heeft bij haar vrijlating in november ook laten weten dat ze zich niet actief, uh, niet op deze manier met politiek zal bemoeien. Ze is natuurlijk wel heel actief in de oppositiebeweging. Ze, ze is aan het ijveren voor een echte democratie in, uh, in Birma. En nou ja, wat zij hiervan vindt, dat zal wel duidelijk zijn, want haar oppositiepartij heeft de verkiezingen geboycott omdat ze dat een neus vonden... Maar ze hebben daarna ook heel duidelijk laten weten dat ze geen enkel geloof hebben in de democratie. En zoals die er nu is in Birma en in de machthebbers. En ik neem aan dat ze ook dit aftreden, dat ze daar verder ook weinig goeds van te vertellen zullen hebben. Ja, klinkt niet alsof de gewone burgemeester echt op vooruit gaat, hè Michel? Nee, absoluut niet. Daar gelooft voorlopig niemand in. Dat gaat nog wel even duren. Michel Maas over de situatie in Birma. Dus dadelijk, waar is onze verslaggever Louis Dekker? Rijdt hij nog of is hij op zoek naar een stopcontact? Horen we zo. Eerst maar eens even naar Sean Bakkerson. Sean, we hadden het net weer eventjes uh, met, onze, met onze verslaggever uit Rotterdam over die overval. Hebben de automobilisten daar nog steeds last van, van die afsluiting? Nee, alle, alle afritten op taal 13 en op taal 20 uh, naar dat industrieterrein die zijn weer open. Dus de files die zijn uh, nou, na genoeg uh, opgelost okay. bij Rotterdam. En voor de rest? Ja, voor de rest gaat het ook allemaal de goede kant op. Nog wel vrij veel vertraging op de A. 6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg. 11 kilometer na een ongeluk. En er was ook een ongeluk gebeurd op de A59 van Zierikzee naar Os. Daar staat nog 12 kilometer bij Drunen. Maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al verslaggever Louis Dekker... rijdt als een van de eerste Nederlanders... een hele werkweek volledig elektrisch. Dus in een auto zonder benzine- of dieselmotor. En als die dus leeg is, dan is die leeg. Het is stil. Dan zou je denken, hij staat stil, Louis. Nee. <laughs> maar zo werkt dat niet bij elektrische auto's. Nee, en het is heel mooi, Marcel. Het zal toeval zijn. Maar ik rijd elektrisch en de files die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Echt, ik heb nog nooit zo lekker op de a A2 gereden. Ja. Maar hoe gaat het met de auto? Hoe ver kun je nog? Uh, ik zit de hele tijd naar een metertje te kijken voor mijn neus. Een heel opdringerig metertje dat zegt dat ik nog 50 kilometer kan. En ik moet nog een kilometer of 20 naar Amsterdam. Oh... Daar heb ik afspraken, met het oog op de avonduitzending van de Radio 1-journaal die ook ooit al eens komt. Maar ook met het oog op Amsterdam als, ja, noem het maar het oplaadwalhalla van de elektrische auto. Want als het, als het ergens moet lukken, dan is het daar. Maar toch klinkt het um, wat ongemakkelijk, Louis. Alsof je ja, wat onrustig bent. Als we op dat metertje kijken, is het wel fijn ja. rijden. Ja, ja, en er is een heel mooi woord voor. ...verzonnen door de Engelsen en dat wordt een uitdaging voor ons. Het woord is range, range anxiety, vertaald afstandsangst. Ik maak er zelf strandangst van. Ja. Uh, dat moet mooier kunnen, dus denk allen mee. Maar dat is wel, dat is wel echt de essentie van, uh, van een, wat u anders is vandaag voor mij. We zijn verwend allemaal, of jij nou met je auto 500 kilometer rijdt op bijvoorbeeld tank... ...of ik met mijn diesel thuis 1400, ja dat rijd ik echt. Ik kan er bijna mee naar Barcelona. Ik ben nu eigenlijk mijn vrijheid kwijt. Ik moet ineens enorm plannen. Ik moet nadenken: A, wil ik naar Amsterdam? B, ja, ik wil ook alweer een keer terug vandaag eigenlijk. Mm -hmm. En je moet enorm uh, vooruitkijken. Dat is een, een ontzettende verandering in denken. Nou, Daar moet ik al wel een paar dagen mee bezig zijn, hoor. Je mag ook bij mij blijven slapen, hoor, Louis, als je wil. Gelukkig maar. Ja, kan altijd. <lacht> en dan stopcontact gebruiken. Ja. Maar, uh, Louis, uh, geef dat aan dat je hem eigenlijk alleen voor woonwerken kunt gebruiken. Want dan, ik, uh, dan heb je iedere dag dezelfde afstand, natuurlijk. Ja, er zijn, er, er zijn twee theorieën. Hé, hey, een flitspaal. Nou, dat, dat is goed gegaan, jongens. <lacht> okay. 105. Ik weet niet of ik hier 90 mocht, maar de eerste bekeuring kan nu binnen zijn. Nee. <lacht> uh, dat is je kerstpakket vanafhankelijk, afhankelijk, hè? <lacht> File, file, file is soms wel handig. Dan kun je geen bekeuringen krijgen. Ik ben verschrikkelijk de vraag bij. Ja, het, het, het, um, het is inderdaad even een andere manier van rijden. Ja, woonwerkverkeer vroeg ik. Ja, woonwerk woon is inderdaad zo. Er is een theorie die zegt uh, dit is ideaal uh, niet voor woonwerkverkeer. Gek genoeg. Nee, er wordt gezegd mensen moeten met het OV naar hun werk. Ja, Lara Marcel. Dat wordt vroeg. Hè. Hmm. Uh, met de OV naar het werk, dan staat de elektrische auto klaar. En Daarmee kun je naar je afspraken toe. Om hmm. daarna, na de lange werkdag, weer met het OV naar huis te gaan. Oh Dat is theorie 1. En de andere theorie is, woon je in een grote stad, wereldwijd gezegd in een metropool, dan is het heel handig. Want dan heb je namelijk aan de actieradius 130 kilometer... In 9 van de 10 gevallen genoeg. Oké. Okay. Louis, stel dat je bij mij moet blijven slapen. Kan uh, die elektrische auto dan gewoon bij mij thuis een stopcontact? Ja, maar dan moeten we wel vroeg overleggen. Want Aha. dan is het wel slim dat ik s'middags al begin als we s ochtends de deur uit willen. Ja, want ja. Dat, duurt, dat duurt een eeuwigheid. Nou, uh, we... Dan moeten we dan wel een uurtje of twaalf vooruit trekken. We bellen nog. Louis, dank je. Nou is Louis wel een van de weinigen, maar niet de enige. Er rijden in Nederland ongeveer 200 elektrische auto's rond. Sportieve, peperdure Tesla's, maar ook bijvoorbeeld omgebouwde golfjes. De Leaf, waar Louis Dekker in rijdt, wijkt af. Dat is de eerste auto die voor 100% is geworpen, ontworpen om volledig elektrisch te rijden. Komt geen benzine, diesel of gasversie. De AutoPS beloonde fabrikant Nissan met de eretitel Europees Auto van het Jaar. En dat is eigenlijk wel vreemd, want de auto is in Europa nog amper te koop. Vincent Wijnen, marketingtopman van Nissan Europa. Want op dit moment introduceren wij de auto alleen in die landen waar we in principe welkom zijn. Dat betekent dus dat het land, de overheid en, en de energiemaatschappijen investeren in infrastructuur... en dat er een bepaald niveau van incentives is voor die auto's. Prikkels? Ja. Zoals in Nederland, maar in Duitsland is het anders. In Duitsland is het anders. Wij denken met name te maken heeft met het feit dat ook de Duitse autobedrijven nog geen elektrische auto hebben. Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met Volkswagen, met Audi, met Mercedes, met BMW, met Opel. Belangen, grote belangen. Grote belangen. Die merken zijn ook aan het werken aan elektrische auto's. Dus waar we nu gelanceerd hebben is Portugal, Nederland en Engeland en Ierland. En dat zijn de landen waar je geen groot eigen merk productie meer hebt, geen echt groot merk meer zoals in, zoals in Duitsland of in, of in Italië. Dus je ziet dan dat die landen, de overheden, bereid zijn om dat soort incentives op dit moment te geven, maar ook de infrastructuur. Je zult uh, punten moeten hebben waar je auto kunt opladen. In Nederland staan inmiddels een paar palen, oplaadpalen. Maar nog niet genoeg, hè? Nee, ik denk dat uh, lang het gebied... En, en daarom hebben we ook ervoor gekozen om de eerste uh, 100 auto's... Worden in, in, in de regio van Amsterdam uh, uh, geplaatst en verkocht. Ja, dan kunnen ze goed in de gaten houden. Ja, dan kunnen ze in de gaten houden. Maar ik denk dat die infrastructuur er wel vrij snel komt. Wat ook deels zal gaan maken van die infrastructuur... zijn uh, de fastcharges, de snelladers. Drie kwartier opladen, ja. 80% vol ja. en verder rijden. Precies, dan kun je door. Maar er zijn autofabrikanten die het niet durven met die snelladers... Ik denk dat daar zijn die batterijen te kwetsbaar voor. En die batterijen zijn straks het duurste onderdeel van de auto. Ja, de batterij is het duurste onderdeel van de auto, maar uh, snelladen is op zich niet slecht voor de batterij. Als je het niet elke dag doet. Maar Fisker bijvoorbeeld wil het niet. Zegt dat gaan we niet doen. Zoals te link. Ja, maar ze hebben ook een andere batterijtechnologie dan, dan dat wij hebben, want... U bent zeker van uw zaak? Oh, wij zijn heel zeker van onze zaak. <laughs> wij, wij zijn al 19 jaar bezig met het ontwikkelen van deze batterijen. Ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de kinderziekte al voorbij zijn. Dat klopt, maar wij doen dit ook niet alleen, want wij zijn als, als, als autofabrikant, uh, we zijn geen batterijbedrijf, maar wij werken samen met NEC. Ja, dat is niet de voetbalclub, maar een, een groot technologisch bedrijf, hè? Precies, en daar hebben we een joint venture mee, waarbij we dus samen die batterij ontwikkelen... En, we hebben nu al jarenlang getest met deze batterijen. En fast charging is op zich geen probleem, zolang je het niet elke dag doet. Maar denkt u daar niet te makkelijk over? Als ik een espresso machine koop, en dan staat in de gebruiksaanwijzing... espresso, dat is prima. Maar cappuccino, dat moet je niet vaker doen dan twee keer per dag? Dan wil ik hem toch niet? Het, het, het gebruik van fastchargers zal niet zo vaak zijn. Want het gemiddelde gebruik, en wij, wij testen dat nu natuurlijk... is normaal gaat iemand ochtends naar zijn werk toe. In de toekomst kun je gewoon op je werk inpluggen... in een normale uh, plug. En de auto laat op gedurende de dag. Je rijdt s'avonds naar huis toe, je plugt in... en s'nachts laat hij weer op. En het, de mensen die dit soort auto's kopen... die weten wat de beperkingen zijn... En dat doen we ook, dat zeggen we, dat zeggen we ook tegen de dealers. Ze moeten met de mensen, met de klanten die komen en die willen zo'n auto kopen. Gaan ze doorheen, oké, okay, waar woont u? Hoe gebruikt u uw auto? Als iemand een, een, een vertegenwoordiger is en die zit de hele dag in de auto en die rijdt 200 kilometer per dag. Dan halen we hem aan om geen liefde te nemen. En dat is niet omdat hij geen elektrische auto mag hebben, maar het is niet praktisch. Vincent Wijnen hoorde u, de marketingtopman van Nissan Europa. Louis rijdt dus de hele week elektrisch rond, puur elektrisch. Gaat hij bijhouden op zijn weblog nos.nl en dan doorklikken naar de weblog, Komt hij daar vanzelf? U kunt ook met hem twitteren. En hij twittert ook via zijn account KokUil. Het is bijna half tien. We kijken even vooruit naar de rest van de dag. Want oorlogsheld Marco Kroon staat vandaag voor de rechter. Hij wordt verdacht van verboden wapenbezit en het gebruik van drugs. Er is door de politie onder meer onderzoek gedaan in zijn eigen café in Den Bosch. De rechtszaak ligt gevoelig omdat Kroon een paar maanden voor zijn aanhouding... door koningin Beatrix met de Willemsorde is onderscheiden... voor zijn werk in de oorlog in Afghanistan. Een reconstructie van Minor Remmers. Ik zweer mij als een getrouw en wakker ridder te zullen gedragen. Mijn leven altoos te zullen veil hebben voor koning en vaderland. Het eerste feit betreft het aanwezig hebben van een hoeveelheid cocaïne en of MDMA. in de periode van 1 november 2009 tot en met 30 januari 2010 te Certogenbos. En door al mijn vermogen mij steeds trachten waardig te maken de onderscheiding. Mij door de koning toegestaan. Tweede feit betreft het overdragen van stroomstootwapens in Sertogenbos. Een smet op het blazoen van een oorlogsheld. In mei 2009 nog tot ridder geslagen. Enkele maanden later onderdeel van een onderzoek door politie en marcus C. naar de handel in wapens en verdovende middelen. Defensieveteranen reageren geschrokken. Zo schud je de koningin op de hand. Toen op televisie en. en nou, dit en dit bericht ineens weer. Ik had niet gedaan van hem, nee. Regisseurs verhoren vast de gasten van het café... en er komen huiszoekingen waarbij stroomstootwapens opduiken. De militair neemt advocaat Geert-Jan Knoops in de arm. En die maakt bekend dat er wel eens sprake kan zijn... van een bewuste beschadigingsactie. De situatie doet zich voor dat na de uitreiking... van de militaire Willemsorde aan Marco... hij op regelmatige basis brieven thuis heeft gekregen. Mededelingen als we krijgen je nog van Hero tot Zero. We kunnen dus zeker niet de mogelijkheid uitsluiten... dat Marco inderdaad het voorwerp is van een wraakactie... om hem in diskrediet te brengen. Maar justitie vindt geen spijkerhard bewijs. De briefjes heeft Kroon weggegooid omdat hij ze niet serieus nam... en de sms'jes blijken afkomstig van prepaid telefoons... die net zo goed door Kroon zelf gekocht kunnen zijn. De kapitein staat bij een van de verhoren zes borstharen af die naar het Nederlands Forensisch Instituut gaan. Samen met enkele kledingstukken. Dan komt het Openbaar Ministerie met de aanklacht. Er wordt hem verweten dat hij enkele stroomstootwapens... Uh, voor handen heeft gehad en verstrekt heeft. En er wordt hem verweten dat hij uh, harddrugs uh, voor handen heeft gehad... voor eigen gebruik. De handel in verdovende middelen, de reden dat het onderzoek is gestart... laat justitie vallen. Er is geen bewijs voor te vinden. Maar drugsgebruik leidt tot oneervol ontslag bij defensie... zoals bij Turner-Jurie van Gelder al is gebeurd. Eind november van het afgelopen jaar... was de eerste regiezitting voor de militaire rechtbank in Arnhem. Daar blijkt dat in de haarmonsters, en ook op een broek en een jas... sporen van cocaïne en ecstasy worden aangetroffen. Maar Kroon houdt vol dat hij onschuldig is en nooit drugs heeft gebruikt. Um, ja, Er zijn een aantal dingen, met name het vertrouwen in uh, het OM... Ben ik nogal kwijtgeraakt, uh, grotendeels door feitelijke onjuistheden die ze dus naar buiten hebben gebracht. Maar uh, op dit moment uh, voelde ik me zo erg uh, in, in de zaak gezet, als ik het zo mag noemen. En uh, ja, ik werd er wel een beetje boos. van. Het Nederlands Forensisch Instituut wil meer haarmonsters hebben om drugsgebruik nauwkeuriger te kunnen vaststellen. Maar omdat Kroon zich inmiddels helemaal scheert, lukt dat niet meer. En een reserveofficier van de Landmacht laat weten dat de kleding van Kroon ook door anderen is gedragen. Raadsman Knoops vindt dat justitie er een tunnelvisie op nahoudt... die leidt tot gerechtelijke dwalingen. Je kunt niet op grond van dit onderzoek zeggen... dat hij een actief drugsgebruiker is. Dat is een conclusie die tien bruggen te ver gaat. Achter gesloten deuren is de chef van de criminele inlichtingeenheid al gehoord... en vandaag start inhoudelijke behandeling. Onder meer met getuigenverhoor van een collega militair... getuigendeskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut... en raadsman Knoops heeft ook de vriendin van Kroon opgeroepen die zou kunnen aanvoeren dat de verdovende middelen... die bij de kroeg zijn bezorgd, voor haar waren bedoeld. Kroon heeft zijn feestcafé Vinnie's inmiddels verbouwd... en om een nieuwe start te maken ook een nieuwe naam gegeven. Café in het Harnas, want Kroon voelt zich in het Harnas gejaagd. Voor Kroon staat zijn baan bij Defensie op het spel... en er bestaat de mogelijkheid dat hij zijn militaire Willemsorde... weer moet inleveren. Maar bovenal lijkt ook Defensie een fikse imagodeuk op te lopen met deze onverkwikkelijke zaak. Een bijdrage was dat van Maino Rebbers. Wij zijn uiteraard aanwezig bij deze rechtszaak. En uh, als er nieuws uitkomt, dan hoort u dat op Radio E. De Noordoostpolder op de werelderfgoedlijst. Het kabinet besluit daarover deze week of het als kandidaat wordt opgevoerd. De hele ochtend spreekt Jeroen Schutteijzer al met voor- en tegenstanders van dit plan. Want die zijn er ook tegenstanders. Jeroen, maar je hebt het zelfs nu gezien. In Emmeloord ben je nu. Wat vind je er zelf? Wat moet het erop op de lijst? Oh, ik ben nog lang niet overtuigd, Marcel. Oh. En het kan nog wel een paar jaar duren. Maar ik sta hier naast de wethouder Wouter Ruivrok van de gemeente Emmeloord. Het kan ook nog wel zes, zeven jaar duren hè, voordat het echt op die UNESCO-lijst staat. Ja, dat kan inderdaad. Als wij op die voorlopige lijst blijven staan, kan het inderdaad die periode duren... ...voor we echt uh, worden voorgedragen in uh, Parijs voor de UNESCO. Ja, Marcel, dus ik heb nog even de tijd, hè. Um, meneer Ruivrok, ja, u bent voor, hè? Dat uh, moet op de lijst. Uh, ik ben inderdaad heel erg voor. Ik... Waarom? Ah, nou ja, omdat het volgens mij voor Noordoostpolder uh, sowieso goed is... Uh, nodig is dat we heel erg nadenken over onze eigen kwaliteit... en over onze geschiedenis. En volgens mij kan zo'n nominatie enorm helpen... om allerlei mensen te interesseren voor dit gebied... met ons mee te denken, met ons mee te kijken... en ons dus helpen om die kwaliteit te verbeteren. Ja, we zijn nu hier op uw kamer en ik zie daar een poster hangen. Noordoostpolder ademt kunst en cultuur. Zijn dat niet hele grote woorden? Nou, die poster is gemaakt door onze culturele instellingen. Die protesteerden tegen de bezuiniging op de cultuur. En uh, mij onder de aandacht wilde brengen dat we daar toch wel heel terughoudend in mochten zijn, moesten zijn. Maar Noordoost-Bolder is wel een uitvloeisel van een cultuur. En is wel een, een cultureel erfgoed. En dat is uh, nog iets heel anders dan dat het alleen maar ademkunst en cultuur is. Maar, maar hoe kun je Japanners en Amerikanen nou naar dit platte, lege gebied lokken? Uh, dat, ja, ik weet ook niet of je dat nou per se moet willen. Ik kan wel aan Japanners en Amerikanen uitleggen... dat het een absoluut unieke mis dat 48.000 hectare... in één keer getekend, in één keer gemaakt en in één keer gekoloniseerd is. Want dat is niet zoveel vertoond in de wereld. En dat maakt dit gebied uniek... Nou ja, dat maakt dit, dit gebied natuurlijk wel heel erg uniek... dat ergens een keertje in de 30e jaren mensen aan de tekentafel... het hebben uh, ingetekend en geschetst... dat het vervolgens ergens uh, vlak na de oorlog bevolkt is geraakt, gebouwd is... en dat het er nu voor een groot deel nog uitziet... zoals het toen in één keer tot in de allerkleinste details ontworpen is. Ja. Dat is wel heel uniek. Nou ja, meneer ook, die discussie die gaat vrees ik nog wel even door. Ik was net bij Willem Keur van de VVD. Die zegt, het kost een hoop en het levert niks op. Ja, dat is een opvatting. Ik vind dat overigens voor een groot deel een bange opvatting. Omdat het heel erg uitgaat van het feit dat er dan een soort laten we zeggen op over die polder zou gaan... en dat je niks meer zou mogen. Terwijl ik denk dat het een uitdaging is om na te denken... over hoe je de ontwikkeling dan wel tot stand kunt brengen. Nou, Marcel, een uitdaging ligt voor ons de komende jaren. Ik ben benieuwd wat het kabinet uh, gaat besluiten binnenkort. Ja, Dit ja. was de discussie vanuit de Noordoostpolder... Het, is, het heeft allemaal, Jeroen Schudijzer nog niet kunnen overtuigen. N uh, maar wie weet, komt het er ooit van, het kan nog wel even duren... dus de Noordoostpolder op de werelderfgoedlijst. Uitdagingen, daar houden wij van. Het is uh, half tien, het uh, eind van het uh, NOS Radio 1-journaal voor deze ochtend. Morgen zijn we er weer, straks natuurlijk de collega's vanmiddag... Uh... Op radio 1 van de NOS. Nu eerst naar Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven. Ja, klar, nou, goedemorgen. Er moet veel meer controle komen op de macht van ambtenaren. Die drukken een groot stempel op het beleid en op de wetgeving, maar worden nauwelijks gecontroleerd, zegt een scheidend hoogleraar staatsrecht. Het CDA-tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, blijven bij de politiek, vindt dat de Tweede Kamerleden veel te vroeg en veel te makkelijk spoeddebatten aanvragen. Hij wil dat er eh, maatregelen worden genomen. En geeft ook antwoord op het vraag wat het, het vraag wat de meest idiote spoeddebat is, waar hij zelf aan heeft degenomen. <lacht> en BP mag weer naar olie boren in de Golf van Mexico amper een jaar na de ramp met de lekkage. Dat en veel meer nog in Goedemorgen Nederland. Eerst u het nieuws van half tien. Naast mij Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In de kerncentrale van Fukushima wordt een kleurstof gebruikt... om het lek te vinden waaruit radioactief besmet water in zee stroomt. Afgelopen weekend dacht de eigenaar van de centrale het probleem op te lossen... door een scheur in reactor 2 te dichten met beton. Maar er bleef radioactief besmet water in zee lopen. De politie van Rotterdam is op jacht naar de daders van een gewelddadige overval. Vanmorgen vroeg werden twee medewerkers van een waardetransportbedrijf in het noorden van Rotterdam neergeschoten. Die liggen in het ziekenhuis. In Amsterdam-Oost heeft de politie een verdachte neergeschoten. De politie had een melding gekregen over drugs in een pand. En binnen lagen inderdaad verdovende middelen. En de sterke man van Birma, Tanswe, heeft officieel zijn legerfunctie neergelegd. In november waren de verkiezingen, de nieuwe president en de premier zijn militairen die officieel ook geen legerfunctie meer hebben. En in Maleisië wordt een leraar op een islamitische school ervan verdacht dat hij een leerling van zeven heeft doodgeslagen. Het kind zou geld hebben gestolen van een klasgenootje. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aanwezig ah, bij een verkeersinformatie. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer, nog 6 kilometer. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, bij knooppunt Paalgraven, 4 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven is de weg helemaal afgesloten. En na een ongeluk op de A59 van Zierikzee naar Os, bij Drunen nog 5 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ambtenaren moeten veel meer worden gecontroleerd. BP mag weer boren in de Golf van Mexico. Tweede Kamerleden vragen veel te vaak om een spoeddebat. En dat ochtendumeur het van Henk Westbroek. Het is 2,5 over half 10. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Maar eerder weer is vanochtend in Amsterdam. Waar de brandweermannen vandaag in actie komen tegen de bezuinigingen. Want nog meer bezuinigingen, dat gaat mensenlevens kosten. Reacties en vragen kunt u kwijt. Op Goedemorgen Er moet, dames en heren, veel meer controle komen op de macht van ambtenaren. Die controle is er nu nauwelijks... terwijl ze wel een groot stempel drukken op het beleid en op de wetgeving. staat allemaal te lezen in de afscheidsreden van Jit Peters... tot eind vorige week hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht... aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die macht van de Nederlandse beleidsambtenaar eigenlijk? Nou, die is altijd wel groot geweest, maar uh, neemt uh, steeds meer toe... Vooral door internationaal overleg en Europese overleg... waar zij uh, bij betrokken zijn ja. in allerlei ambtelijke commissies. En dat gebeurt uh, feitelijk ongecontroleerd. Maar dan is het toch nog altijd de minister die uiteindelijk de beslissing neemt? Uh, formeel wel, maar er gaan zoveel uh, ambtenaren naar Brussel en naar internationale conferenties... dat de minister die weet vaak niet welke ambtenaren er zijn. Die gaan ook niet op basis van de instructie van de minister. En rapporteren ook niet terug naar de minister. Dus wat dat betreft is het uh, ongecontroleerd optreden van de meeste ambtenaren. Ja, maar goed, als ze niet terug rapporteren aan de minister, dan functioneren ze niet goed als ambtenaar. Nou, er zijn 234 uh, comité's in Brussel waar ambtenaren heen gaan. Waar allerlei regelgeving uit voortkomt. Dus uh, de minister kan ook niet al die verslagen uh, toegezonden krijgen en dergelijke. Nee, dus de minister... pas wanneer He iets in een finale stadium komt. Ja. Uh, en meestal wanneer er al compromissen gesloten zijn door de ambtenaren... Uh, wordt de minister op de hoogte gesteld. Maar ja, die kan dan ook niet veel meer doen. Nee, maar heeft de minister dan wel grip op zijn eigen ambtenaarapparaat? Nou, dat, dat, dat kan ook onvoldoende. Uh, die ambtenaren, al die technische comités, die rapporteren vaak niet terug naar hun eigen bazen... laat staan aan de minister. Dus daar is uh, veel ongecontroleerde invloed en macht van ambtenaren. Dan kan een minister natuurlijk in zijn eentje... al die honderden ambtenaren niet in de klauw houden, om zo maar eens te zeggen. Nee, maar hij heeft ook topambtenaren die dat voor hem moeten doen. De topambtenaren die dat voor hen moeten doen... maar ook die worden vaak uh, niet uh, geïnformeerd... Uh, omdat men zegt, ja, er zijn technische commissies, uh, expertscommissies, daar ja. moet u zich niet mee bezighouden, u bent uh, manager. Zo kost het mij als directeur moeite, vaak, om naar Brussel te gaan, want dan zeiden we ondergeschikte, dat is niet voor managers, dat is voor experts en technici, en daar begrijp jij toch niet uh, van. Dus vaak wordt zo'n overleg als technisch voorgesteld, terwijl er toch hele bes uh, belangrijke beslissingen uit voortkomen. Dus yes, minister bestaat, in al zijn doodadigheden, en ook in Nederland. Uh, absoluut. Ik heb wel eens een minister gesproken. en die zei. Ik kan naar die serie niet kijken. want ik word er misselijk van. want zozeer weerspiegelt dat de werkelijkheid. Wie was die minister? Dat was minister Marguerite de Boer. Ah, van Vrom in het Verleden. Ja, precies. Ja. Goed, dus zo uh, dicht zit dat bij de waarheid. Het trouwens dat al die verhalen uit Jesminister. ook daadwerkelijk zijn gebeurd he, in Engeland. Maar goed. Uh, de vraag is hoe je dit oplost. Nou, ik heb uh, twee voorstellen eigenlijk gedaan. Eerst moeten we af van de oekase van oud-premier Kok. Namelijk dat ambtenaren geen overleg mogen hebben met uh, kamerleden... buiten toestemming van de minister... en dat ze dan alleen nog maar feitelijke informatie moeten geven. Dus daar zouden we eigenlijk van af moeten. Ja. En uh, dus er zouden wel regelmatig de mogelijkheid moeten bestaan dat ambtenaren gehoord worden... door Kamercommissies. Gebeurt ook bijvoorbeeld uh, in Engeland. Dat is een van de voorstellen die ik doe. Maar dan gaan en al die ambtenaren in eigen is... bedrijven... Bij, uh, als een soort van lobbyist bij die Kamerleden. En dan komen ze bij de minister die misschien geen zin heeft... in een bepaald voorstel. Dan zegt hij, ambtenaar, ik heb al een Kamermeerderheid voor je. Nee, uh, zo werkt dat natuurlijk niet. Hij moet wel zijn minister informeren over de contacten. En hij moet de minister minstens dezelfde informatie geven. Maar neem nou zo'n incident met Pieter de Gooijer... He, van Buitenlandse Zaken, die druk zou hebben uitgeoefend... op de Amerikanen om, uh, om, om Bos onder druk te zetten. Ja. Um, de Kamer hoort zo'n ambtenaar niet. Die vraagt zich af, is dat nou een opdracht geweest van Verhagen... Van toenmalige minister van Buitenlandse Zaken? Ja. Of doet hij het uh, in zijn eentje? Maar, in plaats van zoals het Amerikaanse congres zou, zou doen, verhagen te horen, de direct betrokkenen Verhagen en die ambtenaar. Ja. Uh, gaat men naar minister Roosentaal, die er ook niks van weet, om hem te vragen wat er gebeurd is. Dat komt omdat dat, dat, ja, dat de staat controle buitenland... in de weg. Ja, maar dat komt omdat hij staatsrechtelijk de minister van Buitenlandse Zaken is. En dat is strikt genomen, dezelfde als Maxime Verhagen. Ja, natuurlijk, daar hebben we allemaal regels voor verzonnen. Ook staats, eh, staatsrechtdeskundigen. Maar in feite komt het erop neer dat de ministeriële verantwoordelijkheid... zoals wij die uitleggen, ja. eerder een sta in de weg is voor goede controle... Ja. dan dat het goede controle mogelijk maakt. Goed, met andere woorden, ambtenaren moeten met uh, Kamerleden kunnen gaan praten... en ook dus door de Kamer kunnen worden gehoord... Uh, even los van de ministeriële verantwoordelijkheid. Precies, dat is dan een aanvulling op de ministeriële verantwoordelijkheid, ja. Is dat het enige voorstel? Uh, het andere voorstel is om uh, de openbaarheid te vergroten. Op het ogenblik loopt Nederland achter ten aanzien van de openbaarheid. Uh, je zou ook kunnen zeggen, ambtenaren, als ze een persoonlijke beleidsopvatting hebben, uh, dan is dat geheim dat ze ontrokken aan de openbaarheid... Ja. of allerlei opvattingen voor intern beraad ook. Ja. Daar zouden we van af moeten. Ja. En in principe moeten we zeggen... als die ambtenaren met eigen opvattingen, beleidsopvattingen... naar de ministers komen, waarom mogen wij daar geen kennis van dragen? In Amerika heb je het systeem dat ambtenaren uh, roeleren. Dat wil zeggen, als er een nieuwe minister komt... vertrekt ook de top van het departement... omdat die ambtenaren allemaal politiek gekleurd zijn. Nou is dat in Nederland ook zo. En steeds vaker worden ze ook politiek benoemd trouwens. Maar ze roeleren niet. Nee, maar in Amerika is dat alleen maar de top van de ambtelijke dienst. Hè? Ja, maar Bij ons dat gebeurt niet. dat niet. Nee. Zijn ze eigenlijk uh, uh, benoemd voor nou, bijna het leven, zou je kunnen zeggen. Maar men kiest wel altijd ambtenaren... Uh, die ofwel D66P of van de A, maar uit het midden natuurlijk. Ze zijn altijd uit het midden. Maar die loyaliteit van die ambtenaren is wel groot. Maar op sommige departementen hebben ze natuurlijk ook een eigen beleidsagenda. Dat ja. is nu eenmaal zo. Maar goed, Mijn minister, ervaring met milieu leert dat ambtenaren meer loyaal waren aan een milieubelang... dan aan hun minister. Ja, maar goed, er zijn ook in de top van het ambtenarenapparaat... echt zeer zwaargekleurde ambtenaren die worden aangesteld... om een minister te begeleiden. Die blijven vervolgens zitten als de minister vertrekt. Ja, maar die ambtenaren, secretaris-generaals en directeur-generaals... zijn over het he? algemeen, stellen zich die wel kleurloos op... in de zin van niet dat ze partijpolitieke uh, motieven hebben. Ja. Alhoewel in het geval van uh, Pieter de Gooje en ook nog andere topambtenaren... Ja. waren dat wel CDA-topambtenaren ja. uh, die een CDA-minister hielpen. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat Maxime Verhagen er erg veel bezwaar tegen zou hebben gehad... dat Wouter Bos door de Amerikanen onder druk zou zijn gezet. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet, nee. Goed, wat is het uh, uitgesproken voorbeeld waarvan u zegt... hier zie je nou dat de macht van zo'n ambtenaar veel te ver en waar de minister niet eens weet van heeft? Nou, ik, er waren bijvoorbeeld uh, ambtenaren uh, op een departement... die namens de minister spraken, tien jaar lang... zonder ooit de minister gesproken te hebben. En als je dan vroeg, namens wie spreekt u? Dan zegt hij namens de minister. En welk onderwerp was dat? Nou, dat ging over een soort uh, technisch uh, overleg van aanbestedingen. Ah, oh, dus ook nog een politiek gevoelig onderwerp, zal ik maar zeker, zeggen. Zeker, zeker. Maar alles wat uh, technisch wordt voorgesteld... is vaak politiek zeer relevant. Goed. U hebt het allemaal opgeschreven. Want u bent uh, tot eind volgende week hoogleraar... Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dan gaat u met pensioen. Uh, zou er iets mee gebeuren, denkt u? Ik, ik hoop het. Er zijn ook wel anderen die daarop gewezen hebben. Wat dat betreft is het, ben ik niet de eerste. Maar ik denk dat we nog veel op die trommel moeten roffelen. voordat dat in Den Haag doordringt. U hebt in ieder geval een begin gemaakt. Ik dank u wel. Geen dank. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In de Verenigde Staten vreest men voor een massale sterfte onder vleermuizen. Meer dan 1 miljoen is er al overleden aan een schimmelziekte. Ook komen er veel dieren terecht in de wieken van windmolens. Kan dit in Nederland ook gebeuren? Vleermuisdeskundige, die bestaat. Anne-Jifke Haarsma heeft het antwoord. Ja, nou ja, Beide gevaren zijn aanwezig in Nederland. In Nederland zijn natuurlijk al heel veel windmolens. In Duitsland is er... ...heel uitgebreid onderzoek naar gedaan en ja, de, de soorten die in Duitsland voorkomen, komen ook in Nederland voor. Dus ja, grote kans dat we in Nederland gewoon dezelfde problemen hebben. Nou, wat die schimmels betreft is het waarschijnlijk zo dat de Europese soorten daar resistent voor zijn. De schimmel komt al heel lang voor in Europa en de Europese soorten, ja, die, die kennen die schimmel en die, ja, die gaan er niet aan dood... Um, die Europese grotten hebben bezocht, die hebben die schimmel meegenomen. Die schimmel die, die kan gewoon in, in, op materiaal aanhechten, dus op, op, op touwen of op uh, klimhaken of noem maar eens wat op. En als zo'n speleoloog dan vervolgens naar Amerika gaat uh, en daar een grot bezoekt... dan kan die schimmel zich daar in die volgende grot weer verspreiden. Uh, helaas zijn de Amerikaanse soorten waarschijnlijk niet resistent, of nou ja, dat blijkt in ieder geval... En die gaan dus massaal dood aan die schimmel. Anders de vleermuisdeskundige heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland. Het karo.nl voor uw minuut. A ranking de nieuws. Gaan we nu terug naar Amsterdam. Terug dus naar Marielle Beers. In brandweerkazerne Willem ben ik vandaag. Het is de grootste brandweerkazerne van Amsterdam. Misschien hebben jullie het wel in de krant gelezen de afgelopen dagen. Want ze stonden overal. Brandweermannen. In hun ondergoed, letterlijk. Uh, Theo de Boer van het actiecomité, jullie worden uitgekleden. Ja, letterlijk en uh, figuurlijk. En dat hebben wij ook op de Dam uh, afgelopen vrijdag uh, willen laten zien. Iedereen heeft dat ook in de krant uh, kunnen zien met een foto en een tekst. Uh, ja, Wat is hier uh, de bedoeling van? Uh, wij vragen aandacht uh, aan de burger. Omdat uh, de veiligheid van de burger uh, vol volgens ons in gevaar is. En uh, ja, wij, uh, daarbij komt natuurlijk ook de veiligheid van zelf in gevaar met deze bezuinigingen. Maar ja, goed, er moet natuurlijk wel bezuinigd worden, want iedereen moet bezuinigen. De, het openbaar vervoer staat hier ook weer stil uh, aan zaterdag, donderdag. Ja, nou dat begrijp ik. En ik begrijp ook dat uh, Amsterdam moet bezuinigen. Maar uh, wij hebben een aantal jaren geleden ook al bezuinigd. Uh, daarbij uh, ook een kaserne gesloten. En uh, toen hadden we het al over de, de lat die bereikt was. Om ons werk toch uh, te doen van onze primaire takenstellingen. Het redden van mensen en dieren. En uh, het blussen van brand. En uh, ja, toen uh, hadden wij al zoiets van. Uh, ja, nou, oké. Okay, dan moeten deze bezuinigingen maar doorgaan. Maar dit is dan wel echt de limit. En uh, ja, nu komt uh, de, de gemeente met de vraag aan de dienstleiding. om toch nog maar weer te snijden in de operationele dienst. Dat zijn dus de echte mensen die uh, uitdrukken naar uw huis. ...om brand te blussen en u te redden uit de huizen. Nou ja, en uh, wij zien dat die primaire taken van ons uh, in gevaar komen. En vandaar dat wij hier uh, staan. Ja, we staan hier uh, nou tussen de brandweerwagens. Het is erg even rustig, want de mannen doen koffie. De dienst is net uh, begonnen. Maar zodra er hier een alarm van gaat, uh, nou, wordt het hier enorm druk. Gaat iedereen meteen aan de slag. Het enige bewijs dat er wel wat gaat gebeuren, Brand, eh, burgerveiligheid ingeding, stop de bezuiniging, spanboek en veiligheid Amsterdammer ingeding, stop de bezuiniging. Ik wilde even wat bezuinigingen langslopen, uh, want ik heb begrepen, uh, er gaat een kazerne dicht in Amsterdam-Zuidoost... Ja, dat klopt. Uh, ze hebben bepaald uh, boven in de directie uh, uh, aan de hand van een uh, business case en een uh, rapport van Safe. Dat is een bedrijf dat uh, zeg maar kijkt naar de veiligheid in een bepaalde regio of een bepaalde buurt. En uh, daarbij hebben ze besloten om, uh, om één of twee kazernes te sluiten en dan zeg maar, uh, ergens centraal een nieuwe kazerne neer te zetten. Uh, ja, dat verbaast ons, omdat uh, de afgelopen bezuinigingen toen wij financieel tekort hadden. Uh, toen hadden zij ook die kazerne dicht gedaan. En wat bleek, uh, ze, ze wisten niet hoe snel bovenin om die kazerne weer open te doen. En uh, ja, nu zeggen ze van uh, die, die, die, die, die, die kazerne gaan we centraal uh, neerzetten. En nou kun, uh, kunnen we wel af uh, met één kazerne. Want er wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld rookmelders. Ja, zij zien de primaire staakstelling tegenwoordig van het brandweer... dat mensen hun eigen veiligheid voor hunzelf maar moeten garanderen. Nou, daar zijn wij het ook wel mee eens in de uitdrukdienst natuurlijk. Alles moet veiliger en dat zullen wij ook niet bestrijden. Maar uh, er zijn altijd momenten dat, uh, dat je dan uh, zeg maar brand krijgt en dat je opgesloten wordt in je brand. Of uh, bejaardenhuizen waar brand uitbreekt. Of uh, ziekenhuizen in Zuidoost waar brand uitbreekt. Het grootste ziekenhuis zit ook in Zuidoost. Het AMC, hè? Het grote AMC, waar al een aantal jaren geleden ook al een grote brand heeft gehoed. Nou, kijk, uh, zij zeggen dan van uh, ja, met één kazerne kunnen we dat wel aan. Want uh, nou ja, dan hebben we in ieder geval één wagen te plaatsen. Maar ja, dat houdt dus in dat de tweede wagen die ter plaatse moet komen, waarbij je dus zeg maar procedures moet gaan doen om brand te blussen en mensen te redden en evacueren, dan uh, moet je op een gegeven moment een tweede auto'spuit hebben. En ja, die heeft een langere aanrijtijd. En die langere aanrijtijd, dat is juist waar wij mee zitten. Want die langere aanrijtijd, dat geeft aan... dat je op een gegeven moment, als je te plaatsen bent... geen reddingen op tijd kan uitvoeren. En uh, ik weet niet of u wel eens op, uh, op internet een filmpje hebt gezien... maar daar zie je dus op een gegeven moment hoe een huis in de brand gaat. Nou, binnen een minuut staat je hele huis in licht te laaien. En uh, ja, zeker in de oudbouw in Amsterdam uh, Centrum bijvoorbeeld waar de zevende man op de autospuart erg nodig is om... Want die willen ze er ook afgooien. Ja. Maar dat gaat, u zegt daar, dat vroeg of laat gaat er of een brandweerman... of een bewoner, of een burger dus, uh, nou ja. wordt de dupe hiervan. Tot, heel kort nog even, want er moet wel bezuinigd worden. Maar, maar waar dan? Ja, uh, waar dan? Uh, dat is natuurlijk aan de directie. Hè? Want uh, uiteindelijk maken hun beslissingen waar dan bezuinigd moet worden. Uh, wij kunnen als uitdrukdienst alleen maar aangeven... dat het in ieder geval bij ons niet meer kan... Uh, waar het wel zou kunnen, denken wij in de uitdrukdienst, dat, uh, moeten ze nog maar eens naar de stafdienst kijken. Dus de afgelopen jaren is dat enorm gegroeid. En dat uh, uh, zou fijn zijn als de directie daar nog eens naar keek. Nou, vandaag uh, hoge heren, burgemeesters hier uit Amsterdam en omgeving gaan praten over die bezuinigingen. En jullie gaan ergens deze week ook nog actie voor, maar dat houden we nog even geheim, want dan is de verrassing eraf. Zij, Marielle Weers. Straks, amper een jaar na de ramp met dat lekkende olieplatform... mag BP weer gaan boren naar, golf in, uh, naar olie in de Golf van Mexico. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Nou, ik heb gewoon uh, exclusieve explicieve we staan, eigenlijk in Groningen, Friesland en Drenthe helemaal niet voorkomt, zeg maar. Zo wisselende dingen heb ik. Bijna een afslag pretpark. Nou ja, ik, heb gewoon, ik doe altijd de centimeters en de mensen moeten dezelfde kilo doen. Dus ik heb gewoon heel goede resultaten dat ze in gewoon één kuur van 10 keer... dat is ongeveer een dikke maand, dat ze dat tussen de 30 en 60 centimeter kwijt zijn. Dus dat is gewoon super. Ik heb voor 2,5 maanden bewegingsbanken bijvoorbeeld voor 50 euro... En het duurste is een kuur 10 keer 189 euro. Maar ja, dat is in het westen van het land is dat 350. Dus ik zit ver onder de prijs. Dat vind ik nou echt leuk om te horen, dit. Ja, ik heb de eerste mensen hebben mij, nou, uh, hebben mij nu gebeld. Ik heb uh, 3000 uh, flyers uh, door Harder Grijp. En hoeveel inwoners heeft hadden Grijp? 5000, geloof ik. Zo, dat is een derde van de bevolking. Maar ja, ik pak wel meer, een omgeving. Ik heb nu net een IPL-apparaat voor definitief ontharen erbij, van Metgos. Daar heb ik al heel, heel veel goede reacties op, dus dat, ik zie dat toch goed komen. Want Friese vrouwen zijn nogal haarig? Ja, maar dat maakt dan niks uit. Dus op zich is het gewoon. Uh, hè, ik heb... Uh... Haar op mijn bovenlip en daar wil ik vanaf. Ja. Wij verzorgen echt laagdrempelige psychosociale zorg. Kijk. We zijn vrijwilligersorganisaties. Uh, we werken met allemaal opgeleide vrijwilligers. Uh, en die zorgen met name voor het luisterend oor... dat voor mensen die geconfronteerd zijn met kanker erg belangrijk is. Ik heb hem gevraagd of hij dat niet meer wil doen. Hij zegt opeens tegen mij, meneer Hermans, Annie is ziek. Mensen moeten kunnen praten over wat hun overkomt. Het is dus niet alleen de patiënten zelf die hier welkom zijn, maar ook... Eigenlijk iedereen die geconfronteerd is met kanker, die kan terecht. Ja, dus je zult het wel druk hebben. Uh, of niet? Ja, we hebben genoeg te doen, maar daar hebben we nog capaciteit over. Omdat dat toch voor veel mensen vaak een hoge drempel is. Nou, Dat moet je nooit zeggen, Annie is ziek. Want dan sta ik onmiddellijk te denken, wat zal ze dan hebben? Afgezien van het feit dat ik niet weet wie het is. <lacht> Johnny, nooit meer zeggen. Annie is ziek. Om uh, hulp te zoeken in het algemeen. Niet zozeer speciaal bij ons. Maar, mm -hmm. uh, maar daarnaast organiseren we ook allerlei activiteiten. Ja. Die het huis wat laagdrempeliger maken. Ik zie s'avonds avonds dat de mensen ook vanavond weer, dat de mensen het geloven. Je moet denken aan activiteiten die ook een beetje bezighouden met het vormgeven van je gevoelens. En als Parkinson-patiënt kun je bij u gaan dansen. En dat dansen, nou, ze hebben dus iedere maand een apart thema. Ze hebben een fysiotherapeut gehad, een logopedist, En ze willen ook een keer gaan salsa dansen. Uh, en dat salsa dansen, dat wordt dan op een, natuurlijk een andere manier gedaan, aangepast aan de mogelijkheden van de Parkinson-patiënt. En danst u mee, gewoon voor gezelligheid? Uh, wellicht. Goed. En u zou ons zeer helpen als wij namens de Toen Helmetshuizen in Nederland natuurlijk uh, wat aandacht zouden kunnen krijgen van de Karel. Brengen voor het goede nieuws was Erik Bakker.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 op zijn Duits, de baseballs, waren dit met Umbrella. En als u ons volgt via de site van Radio 1, radio1.nl, had u ook de clip kunnen zien. We gaan naar Amerika, want amper na een jaar na de ramp met het eiland Deepwater Horizon... mag BP van de Amerikaanse regering opnieuw gaan boren naar olie in de Golf van Mexico. Doet de wenkbrauwen fronsen van kustbewoners in de vier getroffen staten... die nog nauwelijks zijn bekomen van die ramp. Michiel Vos, onze correspondent in Amerika, Goedemorgen. Goedemorgen. Onder welke voorwaarden mag BP eigenlijk weer aan de slag? Nou, het is nou niet helemaal duidelijk of ze aan de slag mogen. De deal die zou zijn gesloten tussen BP en de Amerikaanse regering, onder welke BP inderdaad weer zou mogen gaan boren onder allerlei voorwaarden, wordt een beetje betwist in de Amerikaanse pers. Dat is wel interessant, dit bericht kwam uit Engeland, maar ja. in de Amerikaanse pers niet bevestigd. Maar als ze mogen gaan boren, ja. dan moeten ze gaan boren onder allerlei voorwaarden, waaronder bijvoorbeeld 24 uur per dag... Uh, ...toezicht en, en uh, van Amerikaanse uh, toezichthouders... ...die moeten uh, ja, in de gaten houden of alles gaat volgens de regels en de boekjes. Ja, maar goed, waarom doet de Amerikaanse regering dit, namelijk toestemming geven... ...terwijl ze nog in een juridisch touwtrekgevecht zijn verwikkeld met BP... ...en geen goed woord over hebben voor de oliemaatschappij? Nou, dat klopt. Dat, is, dat, dat zie je heel goed. Dat is controversieel. Uh, Obama heeft, president Obama heeft vorige week een speech gegeven waarin hij zei... luister, we moeten minder afhankelijk worden van uh, in het buitenland geïmporteerde olie. Ja. We moeten meer nadruk leggen op uh, domestic drilling. Ja. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld licentiehouders als BP... de grootste licentiehouder in de, in de golf van Mexico... Ja. Uh, toch weer moeten kijken naar uh, uh, boren. Met andere woorden, het kan uh, niet. De Amerikanen zijn te afhankelijk van dat boorplatform en van BP om het te laten zitten. Daar lijkt het wel op, ja. Dus het is inderdaad door politieke uh, overwegingen zeg maar, gedwongen... om toch weer te kijken naar kunnen we BP... inderdaad, nog niet eens een jaar na hè, de ramp... die was vorig jaar, 20, 20 april, ja. nog niet eens een jaar daarna... en de opruiming nog in volle gang, uh, het, het claimproces in volle gang... toch ja. weer BP toelaten tot het boren in de Golf van Mexico. Pragmatisme in de westbring van het Witte Huis, begrijp ik. Uh, Juist. Tegelijkertijd de economie en het toerisme het dagelijks leven... in vier getroffen staten lagen volledig op zijn gat vorig jaar... Uh, hoe is het met herstel eigenlijk? En hoe wordt er in die Staten gereageerd op dit uh, pragmatisme van de president? Nou, een, een eerste reactie uit een van de Staten... ik geloof dat het Mississippi was, was iemand die zei... ja, luister, BP weer toelaat tot het boren van olie is als een kind... Dat gewoon de Kamer niet opruimt, maar dat toch weer buiten mag spelen. Ja. Uh, we zijn nog midden in het, in het proces bezig van, uh, van, van opruimen, ja. uh, letterlijk en figuurlijk. We ja. hebben een claimsproces. Hè. Uh, we weten dat PP 20 miljard opzij heeft gezet voor allerlei claims. Ja. Daarvan is pas 15% uitbetaald. 300.000 mensen wachten nog op claims. Dat ja. is een enorm proces, daar wordt enorm over geklaagd. Uh, maar daar, om terug te komen op je vraag: uh, economisch gaat het weer beter uh, in de Golf van Mexico. Ja. Dat wil zeggen dat eh, toerisme langzaamaan is dus teruggekomen in de zojuist afgelopen spring break. Dat is zeg maar een korte vakantie, de lentevakantie Die was redelijk goed en men kijkt met enig optimisme uit naar de komende paasvakantie. Dat zijn belangrijke graadmeters zeg maar voor de zo belangrijke zomer. Hè, een jaar later, ruim een jaar later, die de, de, de golf weer helemaal moet terugkomen. Dus op zich daar is wel positief, daar zijn positieve geluiden over. Ja. Al zie je nog steeds toeristen die natuurlijk uh, uh, olieresten, hoe klein dan ook, opstralen. Ja. Dus het is niet helemaal weg. Nee. Go goed. En is er nog gereageerd op het feit dat Transocean, dat is dat bedrijf dat eigenaar is van dat boorplatform. dat gerund werd, dus geëxporteerd werd door BP. met flinke bonussen naar huis toe zijn gegaan dit jaar? Ja, dat is, dat is inderdaad allemaal uh, de, de ironie zelf. dat inderdaad Transocean het beter doet dan ooit. En ook geloof ik heeft afgerond dat ze het veiligste jaar tot nu toe in hun ja. bestaan hebben weten uh, af te sluiten. Hoewel er natuurlijk een enorme ramp is geweest in ja. datzelfde jaar. Ja. Wat... Zo zie je, maar er zijn zeg maar twee werkelijkheden hier. Misschien een economische voor de bedrijven, een financiële wellicht. En een, ja, een op de grond bestaande werkelijkheid. Ja, goed. Een kind dat zijn kamer niet heeft opgeruimd en toch weer mag gaan buitenspelen. Jij bent en vader? Ik mag buiten spelen. Tot ja. waar, waartoe leidt dat bij jouw kinderen? Uh, dat leidt tot uh, de, uh, slecht gedrag later natuurlijk. Dat komt altijd met problemen. Consequent zijn. Ik kan erover meepraten. Dankjewel, Michiel Vos, vanuit Geen dank. New York. Wel want het is nacht bij jou. Straks, dames en heren. Um, Tweede Kamerleden vragen te vaak om een spoeddebat. Sommige Nederlanders kunnen niet aanzien... hoe uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen op straat worden gezet. En u krijgt het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Wat we verder nog gaan doen, dat is een verrassing. Na de reclame en het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo.